Vandaag heb ik slechts drie topics. Ik begin de podcast met de vraag van Chris die niet kan doorgronden welke foto Facebook nu vertoont... als hij een link post naar een blogbericht op zijn WordPress site met meerdere afbeeldingen erin. Het tweede onderwerp is een korte aankondiging van een heel speciale gast in podcastaflevering 100. En als laatste heb ik een interview met Nathan Veenstra, iemand die hier ook in Apeldoorn woont... en gespecialiseerd is in het schrijven van verleidelijke teksten.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 Post jij wel eens een link in Facebook naar een blogpost op je WordPress site? Snap jij dan hoe Facebook de foto of afbeelding kiest als je meerdere afbeeldingen in je artikel hebt staan? Chris uit Bergen stuurde mij een mail waarin hij mij om uitleg vroeg. H.D. Eduard, hoe staat het leven? Ik heb een vraag. Mijn vrouw heeft een nieuwe WordPress website en nu gebeurt het volgende. Als zij een artikel van haar website, de zaakjes WordPress, plaatst op Facebook, wordt de verkeerde foto eraan gekoppeld. Dit gebeurt volkomen willekeurig en ook nog eens de ene keer wel en de andere niet. Heb jij een idee wat er verkeerd gaat? Goed, Chris. Leuk, Chris, weer eens iets van je te horen. Om het maar meteen nog onduidelijker te maken... het lijkt volledig willekeurig hoe Facebook een foto kiest. En als jij niets doet, heb je dus geen invloed op welke foto gekozen wordt. En ik kan je vertellen dat het hetzelfde lijkt als je link post op Google+. Nu is alleen even de vraag of jij de link in Facebook automatisch... of beter geautomatiseerd post, of handmatig. Want als je handmatig een link naar een artikel met meerdere foto's... op een WordPress-site post in Facebook kun je kiezen welke afbeelding wordt vertoond. Namelijk, voordat je definitief de update post, kun je linksboven op de foto met behulp van de driehoekjes de juiste foto kiezen. Dus ik neem aan dat je bedoelt hoe je ervoor kunt zorgen dat in een geautomatiseerde flow de juiste foto bij jouw link wordt vertoond. Chris, ik kan het heel simpel voor je maken. Als je het nog niet hebt gedaan, installeer op de website van je vrouw de WordPress SEO by Joost plugin van Joost de Valk. Dan krijg je bij het schrijven en publiceren van een blogbericht opeens heel veel meer mogelijkheden. De meeste wil ik nu laten voor wat ze zijn, maar wat je moet aanpassen zijn de settings onder het tabblad Social die je vindt onder WordPress SEO door Joost. Daar zie je wat ik ook in de screenshot op www.reputatiecoaching.nl 98 laat zien. Daar kun je voor zowel Facebook als voor Google Plus de volgende velden aanpassen. Titel, beschrijving en afbeelding. En dat is volgens mij precies wat jij wilt. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik die ook vrij recentelijk ontdekte omdat ik nooit tot in detail in de WordPress SEO plugin ben gedoken. Ik gebruikte enkel de functionaliteit die ik nodig had op dat moment. Maar goed, daarmee kun je dus bepalen wat er bij de link naar je blogpost wordt vertoond. Ik hoop dat dit je vraag helemaal beantwoord. Zo niet, Chris, laat het gerust weten en kom erop terug. Volgende week komt podcast 99 online en logischerwijs daarna dus nummer 100. Dat is voor mij in elk geval een belangrijke mijlpaal, want dan ben ik ook al bijna twee jaar bezig. En opeens worden de nummers van de uitzendingen drie cijfers lang. Maar voordat ik met de afleveringen van mijn podcast in de vier cijfers kom, moet ik zo'n 17 jaar in een paar maanden doorbuffelen, dus dat ligt wel erg ver in de toekomst. Maar voor die honderdste podcast heb ik een heel speciale gast. Ik verklap niet wie het is, maar ik weet zeker dat jij ook die persoon kent. De gast in podcast 100 heeft wereldwijd meer dan een half miljoen mensen getraind, een goed door zijn boeken gepubliceerd en meer dan 50.000 volgers op Twitter. Dus ik weet zeker dat we daar wel wat leuke en hopelijk verhelderende inzichten uit kunnen peuteren... met betrekking tot reputatie. En vandaag heb ik ook een bijzondere gast. Te weten, Nathan Veenstra. Ik heb Nathan Veenstra eerder dit jaar voor het eerst ontmoet... tijdens een avond van de social media club Apeldoorn... ook wel bekend onder hashtag SMC055. Nathan schrijft teksten. Sterke teksten. Vanuit zijn bedrijf Lettenzaken schrijft hij verleidelijke teksten... die websitebezoekers moeten overhalen om in actie te komen en iets te doen... Bijvoorbeeld iets kopen of zich inschrijven voor een mailinglist, etc. Vandaag voel ik Nathan aan de tand en hoop zoveel mogelijk waardevolle en verleidelijke informatie uit hem te krijgen. Nathan, dank je voor het feit dat je in de show wilde komen voor een interview. Ik las ergens dat je tot zo'n twee jaar geleden accountmanager was en sindsdien het roer volledig hebt omgegooid en in de wereld van content marketing, zoekmachine optimalisatie en conversie optimalisatie bent gestapt. Kun je voor de mensen die je niet kennen om te beginnen iets meer achtergrond geven over jezelf, je hobby's enzovoort? Wie is Nathan Veenstra? Ik zal het uh, proberen kort te houden, want uh, ik sta erom bekend dat als je er een kwartje ingooit... dan uh, komt er, uh, nou ja, wat je weet uh, voor een gulden uh, komt er uit. Ik ben dus uh, Nathan Venestra al uh, jarenlang uh, enorm uh, liefhebber van muziek. Uh, dat is mijn grote passie en daar kennen heel veel mensen uh, mij ook van. Ik heb jarenlang in uh, een van de winkels van een van de grootste uh, muziekketens... Uh, en entertainmentketens van Nederland gewerkt... En daarna ben ik inderdaad de account management ingerold. Vanuit IMI Music, een van de grote platenmaatschappijen, ben ik dus meerdere andere bedrijven doorgelopen, daar vooral salesfuncties gehad. En ik had ook wel heel veel interesse in marketing. Dus ik heb daar ook Nima A en Nima B nog gevolgd in de tussentijd. En um, ja, dat, dat, dat is wel wat mij kenmerkt. Ik ben heel leergierig. Ik wil graag het naadje van de kous weten. En vandaar dat ik dus ook uh, pas op latere leeftijd juist vooral heel erg aan mijn educatie ben gaan werken. En zo is dat ook gegaan met het, uh, de switch van accountmanager naar uh, wat ik nu doe. Inderdaad, SEO content specialist, zoals we het dan uh, nu al kunnen noemen. Dat ik uh, merkte dat daar gewoon een heel stuk interesse lag in het Internet in Google, hoe werkt Google uh, en uh, hoe kom je dan hoog in die zoekmachines? En ik werkte bij een, mijn vorige werkgever, ook al het een en ander, uh, deed ik al aan uh, tekstschrijven. Dat werd verwacht van een aantal klanten en ik deed het daarnaast ook voor de websites van uh, diverse werkgevers de afgelopen jaren. En dacht, nou ja, weet je, als ik dat dan toch al doe, dan kan ik al die kennis en ervaring die ik nou heb, kan ik wel inzetten om op die manier teksten te gaan schrijven, als tekstschrijver commercieel mee in te zetten. En zo is letterzaken ontstaan. Ja, letterzaken. Ja, elk bedrijf gebruikt letters natuurlijk in de vorm van woorden... om zichzelf en haar producten en, en diensten aan te prijzen. Dus wat dat betreft moeten veel zaken in te doen zijn. Hoewel je huidige focus meer ligt volgens mij op content marketing... en conversieoptimalisatie, ben je dus initieel begonnen met teksten schrijven. Teksten die goed scoren in de zoekmachines. Hoe ben je er toe gekomen? Dus, ja, je zei het al een beetje: die overstap van uh, je schreef al teksten voor je vorige werkgever. Maar wat, wat was je verdere motivatie? Was het dan het geld of was het de kick om jouw teksten boven die van de concurrenten te zien verschijnen? Om het even het vanaf uh, letterzaken 2012, dat is, in, dat is dit, deze maand uh, twee jaar geleden begonnen. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel. En toen was het idee: ik ga als commerciële tekstschrijver aan de slag. Dus hè, wat het ook maar mogen zijn, brochures, persberichten schrijven, alles wat voor bedrijven met de juiste commerciële insteek geschreven moet worden, daar ben ik dan voor beschikbaar. Nou ja goed, dan zit je in uh, het Wonderschone Apeldoorn, uh, waar jij overigens ook woont. En daar zitten dan maar liefst 25 andere tekstschrijvers die ja. uh, een stuk ervaring hebben die ik nog niet heb daarnaast commerciële of nee niet commerciële communicatieopleidingen of uh, journalistieke opleidingen hebben die ik ook niet heb en in de ene keer dan ziet het veld er heel anders uit dan sta je daar even heel plat gezegd als een soort van broekie tussen ervaren professionals en dan kom je niet zo gauw aan de bak als dat je zou denken maar wat is daar dus, hè? dat hoorde je in het begin ook al, aan verschil. Ik heb die, die, die superscherpe interesse in internet en in Google... Mm -hmm. daar heb ik me ook echt helemaal in vastgebeten. Dus ik ben me helemaal gaan toeleggen op wat betekent dat nou voor het web. En nou, je noemde het ook al, SEO, hè? gevonden worden is een heel belangrijk ding. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste content schrijft... die ook echt gevonden wordt op internet... En hoe je daar dan uiteindelijk, en dat is dan het andere verhaal, de conversieoptimalisatie, ook echt omzet uit gaat halen. En wat dat betreft is dat wel een totaal andere tak van sport dan het gewone tekstschrijven. Want we weten allemaal: op het internet lezen en kijken we heel anders. En veel sneller dan dat we gewend zijn om, hè, als we een krantje lezen of een boek lezen waar we even rustig voor gaan zitten en Sterker nog, dat is in de afgelopen jaren ook overduidelijk heel erg veranderd. Waar vroeger een website nog vol met tekst kon staan, moet je dat nu op een hele andere manier indelen om je bezoekers vast te houden. Ja, want als je kijkt naar SEO, dat kenmerkte zich natuurlijk in het verleden jarenlang door het optimaliseren van de tekst ten aanzien van woorddichtheid, herhaling van woorden, synoniemen en wat iets meer zei. Maar ja, sinds een jaar of twee, drie of zo geloof ik, is dat niet echt meer relevant. Want zoekmachines als Google, Bing en DuckDuckGo zijn een stuk intelligenter geworden... in het beoordelen van de kwaliteit van teksten. Je zegt ook dat je nog richt op zoekmachine-optimalisatie. Terwijl luisteraars, ja, volgens mij kunnen die overal lezen dat SEO als zodanig dood is. Wat valt er nu nog te optimaliseren om, om dat misverstand een beetje uit de wereld te helpen? Nou, voldoende. Uh, sowieso zul je het zelf ook wel hebben gezien dat... Google, en dat geldt voor alle zoekmachines... die blijven continu dingen updaten. Er zijn de, de, de algoritmes die bepalen welke positie jouw website krijgt... in hun zoekmachines, die blijven geüpdate worden. En dat heeft ook te maken met het feit dat er dus regelmatig uh, mensen zijn... die dan weer iets hebben ontdekt waarmee ze hoger kunnen krijgen. En als ze dat ontdekt hebben, dan wordt het vaak een trucje. Terwijl ja. waar het juist niet om zou moeten gaan, is dat het een trucje is. Nee, waardevolle is content. Precies, juist. Om dan een heel goed voorbeeld uh, te nemen uh, is dus van uh, eerder uh, dit jaar, 2014... dat uh, Mad Cuts van, uh, van Google heel duidelijk aangaf... nou, we gaan veel kritischer kijken naar gastblogs. Want wat gebeurde er? Gastblogs werden geschreven en daar kreeg je dan een linkje naar je website toe. Dat is ergens begrijpelijk. Je schrijft iets en dan mag er verwezen worden naar wie de schrijver van dat stuk is... Een linkje naar je website. En zo zou je bij wijze van spreken met tien uh, gastblogs per maand... zou je zo tien backlinks naar je website kunnen uh, verkrijgen. Nou, ergens is dat goed, maar het werd een trucje. Er kwam zelfs handel in. Dat ze zelfs zover dat uh, zelfs met cuts van Google mailtjes kreeg... Uh, met aanbiedingen voor dat soort dingen. Ja, en op dat moment gaan natuurlijk alle bellen rinkelen... en zeggen ze bij Google, maar wacht even... nu wordt het niet meer echt verdienen van je links... want uiteindelijk zou het daarom moeten gaan... dat je je links verdient... omdat je waardevolle content biedt. Precies. Dan gaat het in ene keer om een stuk handel... en een stuk commercie. En dat is het laatste wat we willen. We willen dat het gewoon op een juiste manier is. Nou. En dus... Daarom blijft dat veranderen. En er zijn weer nieuwe rankingfactoren bijgekomen. In augustus dit jaar is er dan bekend geworden... dat ze de SSL-certificaat of de HTTPS-verbinding gaan meewegen. Nou, dat is nog een ding wat sowieso minder invloed heeft... dan dat iedereen wil doen denken. Uh, maar dat verschilt wel een beetje per, per zoekterm. Maar de, de, het blijft veranderen. De SEO aan zich is nooit dood. Het is alleen zo dat het gaat om de juiste manier van SEO bedrijven. En dat is puur optimaliseren. En niet zozeer voor de zoekmachines, maar eigenlijk voor de zoekenden. En dan volgende zoekmachines vanzelf. Precies, dan, dan verhoog je de experience van de bezoeker, de ervaring. Want als je, je zei het zo net al eventjes. De aandachtspannen van de meeste internetters... die is vergelijkbaar met die van de regenworm zo ongeveer. Je moet binnen enkele seconden echt aandacht pakken van een toevallig passerende service... Om ervoor te zorgen dat, je die content, dat, dat die persoon de content verder gaat bekijken. En wat voor trucjes, oh ja, als er al zo, zoiets bestaat... of tips heb jij voor luisteraars... om snel de aandacht te trekken van iemand die op je website terechtkomt? Nou, het allerbelangrijkste erbij, en dat, is, dat blijf ik zeggen... is je zelf je goede focus hebben. Kijk, je homepage is om maar even plat te zeggen... de vergaarbak, dat is je etalage... daar laat je zien uh, algemeen wat je doet als bedrijf of organisatie. Mm -hmm. Maar op het moment dat iemand op een specifieke pagina terechtkomt... dan moet je daar heel duidelijk de focus hebben op één onderwerp. En, uh, want uiteindelijk is dat ook waar het om gaat. Hè? Stel dat, dat je het hebt over mijn pagina webteksten... dat gaat over webteksten. Dat is ook waar ik op gevonden word met die pagina. Ja. En dat is ook omdat die pagina daar specifiek over gaat. Um, en ook daar moet je dus inderdaad, wat je zegt... je moet direct de aandacht pakken van, van de lezer. En dat betekent dus dat je ook direct concreet moet worden. Je moet geen ellenlange inleidingen doen van wie je bent... en waarom jij degene bent die die wetteksten zo goed kan schrijven. Nee, je moet daar juist al direct aantonen... Van, joh, dit is, uh, dit is waarom je bij mij moet zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Zorg dat je, dat je direct concreet wordt. En uh, ja, daarnaast heb ik dan ook wat ik heel echt wel heel belangrijk vindt, en daar is nog wel wat discussie over... er zijn weer mensen die het daar niet zo mee eens zijn... maar ik vind dat op jouw website een tagline heel belangrijk is. En de tagline, dat is eigenlijk een hele korte omschrijving... van wie, wie je bent en wat je doet... Uh, het liefste mag dat in een, een, een woord of acht maximaal. Ik zou het het liefste zelfs nog wat korter houden. Uh, dat hoeft geen volledige volzin te zijn... maar dat moet wel iets zijn waarmee iemand prikkelt van... oh, wacht even, oh, dit doet hij. Nou, dat is waar ik dan hiervoor kom, dus dat klopt. Of misschien juist niet... En het is geen slogan wat sommige mensen hebben. Dus als, er, als je op, op, op Nike.com zou komen en er staat just do it. Ja, dat zegt niks. Dat zegt niks over wie zij zijn en wat ze doen. Het moet heel duidelijk zijn. In dit geval zou het bij Nike kunnen zijn. The biggest sports brand in the world of zoiets. Mm -hmm. dat, is, dat is gelijk duidelijk. Dat snapt iedereen. En dat is concreet. En zo pak je ook je bezoeker die gelijk snapt. Ik zit hier goed of misschien niet. Juist. Oh, dat is wel heel nuttig inderdaad. Een tagline, maximaal acht woorden. Ik heb hem gelijk even opgeschreven, dat kan ik nog wel eens een keer gebruiken. En laten we dan eens even kijken naar conversieoptimalisatie. Lang woord, volgens mij heel mooi voor Scrabble. Ja. Kun je uitleggen wat dat nou precies is voor de luisteraars? Ja, natuurlijk. Ja, want Ik kan me heel goed voorstellen dat sowieso dat woord conversie niet bij iedereen bellen doet rinkelen. En dat is ook niet zo gek. Conversie is iets wat, wat vooral in de marketing en sales veel gebruikt wordt. En dat heeft alles te maken met je bezoeker aanzetten tot actie. Een conversie is het moment dat, en dan hebben we het even over het online nu, dat online een van je bezoekers zegt van nou, ik ga dit doen. En dat hoeft niet per se direct uh, zo kei commercieel te zijn dat het dus ook echt een aankoop is. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zich inschrijft op je mailinglijst. Dat kan zijn dat iemand contact met je opneemt. Of dat kan uh, zijn dat iemand van pagina 1 doorgaat naar pagina 2. He, dat zijn allemaal conversies. Dat zijn allemaal momenten waarop een bezoeker besluit om een bepaalde actie te ondernemen. En dat zijn ook dingen die je op de juiste manier moet invoeren. Je moet dus per pagina van je website gaan bepalen van... oké, okay, waar komt nou die bezoeker over het algemeen voor? Een mm -hmm. uh, voorbeeld wat ik uh, de laatste tijd heel veel gebruik is uh, bij banken. Uh, wat is de belangrijkste taak waarvoor jij komt... als jij naar de website van jouw bank gaat, Eduard? Vertel eens. Uh, meestal is dat gewoon omdat ik wil internetbankieren... niet omdat ik een hypotheek zoek, want die heb ik al. Precies. Maar is dat heel makkelijk te vinden waar jij moet inloggen om internetbankieren... Uh, in ik surf naar de, naar de bank en ik klik op inloggen. Het is niet echt makkelijk te vinden dat je zegt van jongen het springt eruit. Precies. Er zijn, de meeste grote banken hebben nou niet echt heel duidelijk gemaakt waar je nou makkelijk kunt inloggen. Terwijl dat de belangrijkste taak is. En dat is ook waar het om gaat. Die belangrijkste taak op die pagina die moet je gewoon makkelijk vindbaar maken voor jouw klant. Ik zit dan bij een van de grootste banken van Nederland. Ik, ik kom op die pagina. Ik ga altijd standaard gewoon naar, naar Rabobank.nl. En dan moet ik soms toch weer even denken, waar zit ook alweer die inlogknop? Die inlogknop, dat is de belangrijkste taak. Die moeten ze gelijk duidelijk maken door daar een duidelijke, mooie, op, eigenlijk zeg maar opvallende knop van te maken. Waarbij ik gelijk zie, oh ja, daar kan ik inloggen. En dat doen ze niet. Er, zijn, er is bijna geen bank die dat doet. Terwijl dat juist is, hè, om het makkelijker te maken voor je bezoeker. Daarmee verhoog je die conversie. Ja, dus dat is dan inderdaad dan het optimaliseren. Ja. En wat voor technieken of tactieken? Je zei het al even, ja, een knop veel duidelijker maken. Veel prominenter, een opvallende kleur of zo. Maar welke technieken of tactieken pas jij toe om meer conversies te realiseren voor je opdrachtgevers? En heb je misschien ook wat cijfers aan de hand waarvan je kunt illustreren... Ja, wat het effect kan zijn van betere teksten of uh, optimalisatie van de conversie? Nou Sowieso waar het om gaat. Wat, je hebt net al gehoord, de knop, dat is wel een hele belangrijke. Alleen het, dat hoeft er niet altijd op te staan. Het is alleen wel zo dat je de juiste manier moet toepassen in je teksten... om je bezoekers ook weer aan te zetten tot actie. He, noem het verleiden, noem het motiveren. Maar je klant moet, uh, moet eigenlijk wel het gevoel krijgen... oh ja. Dat is inderdaad waar ik vorige keer kwam en dat ga ik dan nu doen. En dat heeft in mijn geval voor een belangrijk deel ook te maken met hoe verwoord je dingen. He, dingen uh, en, een hele belangrijke is bijvoorbeeld: zeg nooit wij kunnen dat voor u doen. He, uh, wij kunnen voor u een volledige website verzorgen. Nee, wij verzorgen uw volledige website. Dus heel stellig zijn. Precies, dat is veel krachtiger en dat geeft ook gelijk het gevoel aan, aan mij als bezoeker: van. Ja, dat doen zij voor me. In plaats van, oh, dat kunnen ze voor me doen. Dus als je al zoveel krachtiger overkomt, dan komt dat ook veel meer binnen. Nou, dat is een ander verhaal ook als je het hebt over binnenkomen. Zorg dat je weet hoe je je bezoeker aan moet spreken. Je bezoeker is of directie van een grote multinational. Nou, dan is het vrij logisch dat je die met u aanspreekt en dat je daar wat meer formele taal bij gebruikt. Maar eh, heb je gewoon een lokale winkel bijvoorbeeld... Eh, de consument als eh, belangrijkste klant... dan is het niet zo gek dat je die misschien zelfs met je aanspreekt. En daarbij vind ik zelfs je nog een veel krachtigere manier... om je klant direct aan te spreken. Want als ik jou aanspreek met jij, Eduard... Je, hè, nou, ik noem je naam dan niet, maar op de website zeg van... nou, ik kan jou helpen... dat komt al een stuk krachtiger meer binnen dan... Ik kan u helpen. Het is meer voor mij het verschil tussen de jou en de u. Uh, u oh, je ja, ook okay. een stuk meer afstand. Mm -hmm. En, en uh, ik vind gewoon jou is dan een hele, hele mooie vorm om het ook echt binnen te laten komen bij, bij, uh, bij mensen. Hè? Van Ik help jou om meer succes te krijgen met je website. In plaats van dat ik zeg ik help u met uw website om meer succes eruit te halen. Dat is... He, dat, dat, het komt met jou, naar mijn gevoel, veel meer binnen bij de persoon zelf. Komt er inderdaad wat ja, krachtiger of stelliger over? Dat is toch ook met het gesprek wat we hebben. Als ik, ik, ik spreek met jou, ik heb een, een, een, een, he, of we ontmoeten elkaar wel eens. En dan, dan als ik de hele tijd u tegen je zou zeggen, dan zou je ook een meer een afstand voelen. <lacht> Zo is dat dus gewoon een kwestie van heel duidelijk inspelen op wie is je doelgroep... En, en hoe spreek je die goed aan? En uh, nou ja, daar horen de juiste woorden bij. En ook een hele belangrijke is bijvoorbeeld het verschil tussen, het woordje, uh, tussen de woordjes want en omdat. Vertel. Als jij iets uit gaat leggen en je zegt bijvoorbeeld van uh, ik help je meer conversie te krijgen. Want ik doe dat al jaren, ik noem maar wat. Dan, dan komt dat veel minder krachtig en veel minder geloofwaardig over. dan wanneer ik zeg van, ja, ik weet dat ik jou aan meer conversie kan halen, omdat ik dat al jaren doe. Omdat er veel meer een bevestiging van een feit voor ons gevoel... waarbij want veel meer een, uh, een, een woord is... wat een stukje persoonlijke mening weergeeft. Wauw, ik, ik, ik ben gek op taal ook. En uh, deze, deze kende ik nog niet. Die vind ik ook wel heel, heel, heel krachtig. Ja, en zo Leuk. zie je dus hoe kleine, woor, kleine verschillen... al het grote verschil kunnen maken. Ja, echt die subtiliteiten. Fantastisch. Ja. Nou Nathan, leuk om zo eens even nader kennis te hebben gemaakt. En ja, ik weet zeker dat je de luisteraars van veel waardevolle content hebt voorzien. In ieder geval, ik heb weer een boel dingen geleerd als ik zo even terugkijk naar het gesprek. Uh, ja, achterliggende pagina's die moeten to the point zijn en niet uh, een, een blaad intro. De tagline, maximaal acht woorden, die heb ik ook opgeschreven om, om nog eens even wat mee te doen of over na te denken. Als ik dan kijk naar de conversie om daar echt meer, uh, bijna dwingend of nou niet dwingend, maar verleidend of motiverend te kunnen zijn... Met een goede knop of goede teksten. Stellig te zijn, inderdaad aanwijzend uh, voor je webbezoeker. Ik help jou, of ik help u, maar inderdaad jou, echt aanwijzend jou. En die wat en, om, wat en om dat, die vond ik ook wel heel sterk. En ja, dan stel ik je nu graag in de gelegenheid om jezelf, je bedrijf en je diensten te pitchen op het virtuele podium. Dus barst maar los en confronteer alle luisteraars met een duidelijke call to action. En vertel ze waarom ze jouw diensten moeten inhuren. Ja, alles draait op dit moment uh, om gevonden worden op internet. Uh, het, het telefoonboek speelt geen rol meer. Het is niet voor niks dat de telefoongids uh, omgeswitcht is naar DTG... en zich nu richt op websites voor ondernemers. Want wat doe je wanneer je iets zoekt? Je gaat naar Google of tegenwoordig misschien ook wel DuckDuckGo... en je zoekt wat je wilt vinden... En dat betekent dus ook dat jij met jouw bedrijf daar gevonden moet kunnen worden. Nou, daar help ik jou mee. Ik zorg ervoor dat jij hoger in die zoekresultaten komt van Google. Maar dat hoger in de zoekresultaten is geen doel, maar een middel. Want het doel is uiteindelijk dat we daarmee helpen om jouw bedrijf aan meer omzet te, te helpen. En daarmee help ik je dus ook met je conversieoptimalisatie. Dus wil je meer weten, bel me, mail me. En alle gegevens vind je natuurlijk op letterzaken.nl. Nou Nathan, ik zal natuurlijk de link ook opnemen op de, op de website. Nogmaals bedankt voor het, ja, voor, je, voor het interview. En tot een volgende keer. Graag gedaan en bedankt jij ook. En met het interview van Nathan Veenstra van Letterzaken... kom ik dan weer aan het einde van de podcast van deze week.